Jasper en de regenboog Jasper liep elke dag naar school en terug. Het was een flink stuk lopen, want hij woonde in de windmolen die ver buiten het dorp stond. De weg naar de molen liep door een wei waar allerlei mooie wilde bloemen groeiden. Terwijl hij liep, vloot Jasper altijd een vrolijk wijsje. Hij kende een heleboel wijsjes, veel meer dan alle andere kinderen op school... Jasper kon ieder wijsje dat hij hoorde onthouden. Dat kwam omdat hij in de windmolen was geboren, precies op het ogenblik dat de westenwind van richting veranderde en naar het zuiden begon te blazen. Jasper kon nog iets wat andere mensen niet kunnen. Hij kon de wind zien als die blies. De wind had een groot rond gezicht met bolle wangen. Op een dag hoorde Jasper de wind zuchten en huilen. Ik ben het helemaal vergeten. Ho, ho, ho. Jasper draaide zich om en vroeg: "Wat ben je vergeten, wind?" "Het wijsje dat ik zo mooi vind," antwoordde de wind. "Bedoel je soms dit wijsje?" vroeg Jasper en hij vloot een paar maten. "Ja, dat is het," riep de wind blij. "Wat ben je toch een slimme jongen, Jasper." En de wind draaide om hem heen en blies speels zijn haren in de war. Ik wil je een cadeau geven. Zeg maar wat je wilt hebben. Een gouden slot met een zilveren sleutel. Ik zou niet weten wat ik daarmee moet doen, zei Jasper. Maar er is wel iets dat ik graag wil hebben. Als Jasper op regenachtige dagen naar huis liep, stond er boven de wei vaak een kleurige regenboog aan de hemel. En als die dan net op zijn mooist was, verdween die weer. Dat vond Jasper altijd heel jammer. De regenboog vond hij een van de mooiste dingen die er bestonden. Ik zou zo graag een regenboog willen hebben. een die ik altijd bij me kan dragen, zei hij tegen de wind. Jongen, dat is geen gemakkelijke wens, zei de wind. Maar misschien kan ik wat voor je doen. Morgen ga je met een emmer naar de waterval. En daar vang je zoveel waterdruppeltjes, totdat de emmer tot aan de rand toegevuld is. Dat kan een tijdje duren, maar je moeite zal worden beloond. De volgende dag was het zaterdag en Jasper hoefde niet naar school. Hij ging al vroeg op pad en liep over de heidevelden naar de waterval. Hij zette de emmer schuin op een rots onder de waterval, zodat de waterdruppels er gemakkelijk in konden vallen. Jasper bleef de hele dag bij de waterval en werd zelf door en door nat. Maar eindelijk was de emmer helemaal vol. Jasper keek nieuwsgierig in het water. Hij zag dat er een kleine vis in de emmer rondzwom. Jasper keek nog eens goed. Het visje had alle kleuren van de regenboog. Ik ben de regenboogvis, sprak het visje. Als je me teruggooit in de waterval, zal ik je een regenboog geven. Maar er is iets dat je moet weten... Het is niet gemakkelijk om een regenboog bij je te dragen. Het zou me zelfs verbazen als je de regenboog nog hebt als je thuis komt. Jasper wierp het visje terug in de waterval. En op hetzelfde ogenblik verscheen er een prachtige regenboog. Jasper rolde de regenboog voorzichtig op en stopte hem in zijn zak. Hij ging op weg naar huis. Hij liep aan de rand van het bos toen hij zacht gejammer hoorde. Hij ging op het geluid af. Achter een struik vond hij een dier met een lange, spitse snuit. Jasper wist dat zo'n dier een das werd genoemd. De das zat met een van zijn pootjes vast in een klem. Kun je me bevrijden? vroeg de das. Als de man die de klem heeft gezet terugkomt, zal hij me zeker doodmaken. Natuurlijk, zei Jasper. Maar daarvoor heb ik een sleutel nodig. Of, wacht eens. Hij brak een stuk van de regenboog af en duwde dit tussen de beugels van de klem. Die sprong open. Dank je wel, zei de das en verdween in het bos. De regenboog was nu al een flink stuk korter geworden. Jasper stopte hem weer in zijn zak en liep verder. Aan de rand van het bos stond een klein huisje. Daarin woonde de oude mevrouw Zwart. De kinderen van het dorp vonden haar niet aardig. Soms pakten ze hun bal af. Dan stopten ze die in haar oven, zodat de bal helemaal zwart werd. Mevrouw Zwart zag Jasper aankomen en riep hem. Jasper, ik zie dat je een regenboog in je zak hebt. Je moet me er een stukje van geven. Ik ben heel erg ziek. En de dokter zegt dat een regenboogpaard mij beter zal maken. Jasper voelde er niets voor die nare mevrouw Zwart een stukje van zijn mooie regenboog te geven. Maar hij had geleerd dat die oudere mensen moest gehoorzamen. En mevrouw Zwart zag er wel ziek uit. Hij liep achter haar aan de keuken in. Mevrouw Zwart sneed een groot stuk van de regenboog af. Ze maakte een stijf deeg van meel en warme melk. Ze schepte het deeg in een taartvorm en roerde het stuk regenboog erdoor. Daarna zette ze de taartvorm in de oven. Een half uur later was de taart klaar. Mevrouw Zwart kon niet wachten tot hij afgekoeld was. Ze sneed voor haarzelf een grote punt uit de taart en een veel kleiner stuk voor Jasper. De taart smaakte heerlijk. Dit is het lekkerste wat ik in jaren heb gegeten, zei mevrouw Zwart. En ik voel me al een stuk beter. Jasper vond ook dat ze er niet meer zo ziek uitzag. Ze had plosjes op haar wangen en keek veel vriendelijker dan anders. Maar ook met Jasper gebeurde er iets vreemds. Zijn kleren gingen ineens strak zitten. Hij was zeker tien centimeter gegroeid. Jij moet maar geen tweede stuk taart nemen, Jasper, zei mevrouw Zwart. En dat zei ze niet omdat Jasper groter was geworden, maar ze wilde de rest van de taart zelf opeten. Ik ga weer verder, mevrouw Zwart, zei Jasper. Mijn moeder wacht op me met het avondeten. En hij deed het laatste stuk van de regenboog terug in zijn zak. Het kleine zusje van Jasper zag haar grote broer aankomen. Ze holde naar hem toe en struikelde over een grote steen die midden op de weg lag. Ze begon heel hard te huilen. O oh Jasper, mijn knie bloedt en het doet verschrikkelijk pijn. Jasper haalde vlug het laatste stuk regenboog uit zijn zak en bond dit om haar knie. Er bleef nog een heel klein reepje over. Zijn zusje vond het kleurige verband heel mooi. Mijn knie doet geen pijn meer, zei ze. Jasper keek een beetje verdrietig naar het kleine reepje regenboog dat hij nog over had. De wind stak op en blies. De regenboogvis had toch gezegd dat het niet gemakkelijk is om een regenboog bij je te houden? Maar je hoeft niet zo te kijken, Jasper. Je kunt al zoveel meer dan andere kinderen. Je kunt alle wijsjes onthouden en mij zien en met me praten. En je bent in één dag maar liefst tien centimeter gegroeid. Je hebt gelijk wind, zei Jasper. Maar toch vind ik het jammer. Ik kijk zo graag naar de regenboog. Doe je hand eens open, zei de wind. En hij begon heel hard te blazen. Het reepje regenboog werd groter en groter. Het reikte bijna tot aan de hemel. Zo'n grote regenboog had Jasper nog nooit gezien. En twee vogels, die net kwamen aanvliegen, waren zo verbaasd dat ze tegen elkaar opbotsten. Ineens was de regenboog weer verdwenen. Niets aan te doen, zei de wind, maar hij komt terug. Elke keer als het regent en het zonnetje tevoorschijn komt. Dat is waar, zei Jasper, en hij liep tevreden naar binnen.